City Dijkers met het NOS Journaal. Het dodental van een Russische aanval op de Oekraïnse stad Garkiv is opgelopen tot 16, meldt het bestuur van de regio. Gisteren werd een bouwmarkt verwoest. Op het moment van de aanval was het erg druk in de winkel. Volgens de burgemeester waren er zo'n 120 mensen binnen toen twee raketten insloegen. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar lichamen tussen het puin van de do het zelfzaak Bij de aanval zouden ook 43 mensen gewond zijn geraakt. Ook vannacht voerde Rusland aanval uit op onder meer Garkiv. Israël zou weer een nieuwe poging willen doen om een deal te sluiten met Hamas... om gijzelaars vrij te krijgen. Volgens verschillende media gaan de strijdende partijen dinsdag opnieuw praten over een deal. Eerder deze maand werd er ook al onderhandeld en leek een doorbraak dichtbij. Maar uiteindelijk liepen de gesprekken toch weer vast. In Friesland zijn vanmiddag meerdere boten in de problemen gekomen. Vermoedelijk door het slechte weer. Op het Slotermeer in het zuidwesten, zuidoosten van Friesland moesten vier volwassenen en twee kinderen worden gered door de brandweer... omdat hun boot omsloeg. De brandweer gaat ervan uit dat de zware regenval een rol heeft gespeeld. Op Ameland raakte iemand gewond doordat een sportvliegtuig niet kon opstijgen... en in de duinen terechtkwam. Of hier ook het weer een rol heeft gespeeld is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak. De hockeyers van Kampong zijn voor de negende keer landskampioen geworden. Na de 2-1 winst bij Rotterdam van gisteren werd het vanmiddag in Utrecht 2-2... Bij de vrouwen sleepte Den Bos voor de 22e keer de landstitel in de wacht. Na een 3-2 overwinning op SCHC. Gisteren won Den Bos met 0-1. Het weer, nog enkele stevige regen- en onweersbuien. Later wordt het droog en dan koelt het af naar een graad of 11. Morgen start ook nog droog, maar later kan het dan weer gaan regenen. En wordt het zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1595. Mijn naam is of Eugen, uw gasteren voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. En oh, wat ben ik blij dat ik het allerlaatste album, het nieuwste album van Toet. 2002 een uh, in mijn bezit heb gekregen. Nou, het is gewoon opgestuurd uh, door... ja, een van de drie uh, vaderen, moeder en dochter. Die, zijn, die noemen zich uh, 2002. En uh, waarschijnlijk in die tijd op, opgericht als uh, trio. Um, hun laatste album met een prachtige cover is uh, Time Traveler. En we gaan luisteren zo naar de track The Morning Breeze. Dan eens even kijken, we hebben nog meer, uh, ja, wel, wel acht geloof ik, of zeven of acht nieuwe albums. Daarna komt Keith Viala met New Beginnings en de track Let Go. Dan Alias Zon, dat is gewoon Chris Meijer met uh, Finite Space. En dan Remy Stromer uit muiden uh, met zijn wat oudere album Exhibition uh, of Dreams. Ja, en dan gaan we natuurlijk weer de andere albums die gloedje, gloedje nieuw zijn draaien. Want elk album blijft vier weken in het programma. En dan helemaal aan het einde hebben we nog even wat oudere werkjes. Zoals van Sagitta Kaur met Sounds from the Circles X. Nou ja, dat was een. Dat, dat gebeurde in die tijd in 2018. Er werd een enorm verzamel. Album uh, gemaakt met uh, alles op mp3 en nou, er stonden tientallen tracks stonden daarop. In ieder geval, uh, we gaan afsluiten met uh, een helemaal aan het eind. Mac, Mac met Evening Song. Ik wens je heel veel luisterplezier en mocht je meer willen weten en luisteren peacefulradio.info From Heart Dance Records You're listening to the soothing sounds of peaceful radio Oh <laughs> Mijn hart zal Oh, die naam moet ik dit deel eens. jij ben jij ben jij wat Oh, shayad het erbij, gaat het the meaty Artists on Peaceful Radio. Please visit my website at deepspacedisc.com.